6 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedenavond, Mladic, mogelijk snel overgedragen aan Joegoslavië-tribunaal. Koeling, Japanse reactor, e reactor uren Urenstuk en ADO haalt Europees voetbal. Excelsior blijft in de eredivisie. Het weer. In het noorden kan vanavond nog wat regen vallen. In de loop van de nacht kan het daar ook wat opklaren. Minima liggen tussen de 10 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. En een stuk warmer, zo'n 20 graden aan de kust, tot 26 in Limburg. In de avond volgt vanuit het zuidwesten een aantal buien. We gaan eerst snel naar de basketbalfinale in Leiden. Leiden tegen Groningen. Leon Kersten. Ja, niemand scoort er meer. Maar één speler deed het wel met Harriers. Een hele mooie jumper vanaf de vrije worplijn. En Groningen staat dus voor met 86-85 in Leiden. Uh, er wordt een timeout uitgenomen omdat de uh, coach van, Nij, uh, van, uh, ja, van, Nijmegen, zeggen, van Groningen, Marco van den Berg, uit zijn dak gaat. Hij zegt: het balbezitten voor ons en niet voor Leiden. Cruciaal moment. Maar er is even een moment voor rust. Nu Eén minuutje rust hier in de 5 mei-hal. Uh, Marco van den Berg wordt echt helemaal, uh, gaat uit zijn plaat. Hij staat op exporteren. Ik denk dat de scheidsrechter even met hem moet gaan praten, want dat is niet helemaal gezond met hem. Maar ja, uh, de stand om het kampioenschap van Nederland. Daar strijden we om wedstrijd 7, na twee verlengingen. Zit 85-86 voor Groningen dat de titelverdediger is. Leiden heeft het thuisvoordeel. Uh, misschien dat dat de doorslag gaat geven, want het is niet zo lang meer. Nog even rust, 30 seconden hier en uh, Leiden. Stand 85 voor Leiden, 86 voor Groningen. We komen zo weer bij terug, Leon. Gaan we even verder met uh, Servië. De kans is groot dat oud-generaal Radko Mladic... morgen al wordt overgedragen aan het Joegoslavië tribunaal in Den Haag. Dat zegt in ieder geval de Servische minister, Jajic, die verantwoordelijk is voor de contacten met het tribunaal. Correspondent David-Jan Godfra in België. Wat kunnen we met die uitspraak? Nou, die moeten we uitermate serieus nemen. Want uh, zoals je zegt, die, die uh, Razi die is verantwoordelijk uh, voor de contacten namens de regering uh, in Servië. met het het tribunaal En het ligt ook wel een beetje voor de hand. Hè, want morgen verloopt de termijn om in hoger hoge beroep te gaan. voor Radko Mladic. Uh, zijn uh, advocaat heeft aangekondigd dat hij dat inderdaad zal doen. Uh, maar als het uh, beroep eigenlijk al is aangetekend. als die zitting is geweest daarover. dus als de rechter heeft besloten. en niemand twijfelt eraan dat uh, Mladic kan worden uitgeleverd, ook in hoger beroep... dan kan hij bij wijze van spreken binnen vijf minuten in een auto naar het vliegveld zitten... en uh, op het vliegtuig naar Nederland worden gezet. Over, over een uur begint een demonstratie hè, tegen de arrestatie van Mladic. Uh, die wordt georganiseerd door de Servische Radicale Partij. Uh, zijn er al mensen in de stad? Ja, het, het zijn er nog heel erg veel. Ik sta vlak bij de plek uh, waar dat gaat gebeuren uh, voor het parlementsgebouw. Het begint nu zo'n beetje binnen te druppelen allemaal, maar die uh, demonstraties in, uh, in België die hebben uh, de neiging om nogal vaak uh, te laten beginnen. Dus ik denk dat tegen achteruit pas duidelijk is hoeveel mensen er eigenlijk precies zullen, zullen zijn. Uh, de organisatie, dus die Servische Radicale Partij, heeft gezegd dat ze 200 bussen uit heel uh, Servië verwachten. Nou, dat zijn een paar 10.000 man. Uh, en dan nog mensen uit uh, België en, en de buurt. Misschien uh, 15.000 mensen, maar we zullen het zien.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 Dat is een kritieke grens, omdat het water daarboven verdampt. De splijtstofstaven kunnen daardoor beschadigd raken. De Japanse kerncentrale is voor een groot deel verwoest... door de aardbeving van 11 maart. Van de zes reactoren hebben vooral de eerste vier grote problemen. Het kabinet wil alleen nog grote sportevenementen naar Nederland halen... als daar ook economisch en maatschappelijk van kan worden geprofiteerd. Een evenement moet direct worden gekoppeld aan een breder nut. Dat zijn minister Schippers van Sport vanmiddag... tijdens de Fanny Blanker Schoen Games in Hengelo. Ja, ik vind het heel belangrijk dat wij grote sportevenementen naar Nederland halen. Eh, daar wil ik ook subsidie aan geven. Maar ik vind het belangrijk dat we meer oog krijgen... voor de maatschappelijke impact van die evenementen en de economische impact. Als we hier kijken... Uh, naar aanleiding van deze games zijn hier allerlei kennismakingsdingen uh, met atletiek. Die, uh, die hebben zij op de markt in Hengelo gezet. Zodat iedereen die niet direct weet dat hier grote atletiekwedstrijden zijn, die belangrijk zijn, uh, toch uh, kennis maakt met atletiek. Zo kun je hier redden, uh, rennen tegen een virtuele uh, hardloper, de Europees kampioen. Uh, ja, ik vind dat belangrijk, want uh, de uitstraling naar de maatschappij van deze evenementen die, uh, die moet meer op voortvoetlicht komen. Maar wordt het daardoor moeilijker om grote sportevenementen naar ons land toe te halen? Nou, de organisatoren moeten rekening houden dat zij ook uh, nou ja, de jongeren in ons land kennis laten maken met deze sporten. Uh, en zij moeten ook nadenken, wat is de economische vertaling? Uh, ik denk dan ook een beetje aan Holland Branding, aan, aan toeristische uh, uitstraling, aan uh, economische uitstraling. Denk daar aan als je zo'n evenement organiseert. Het is nog heel vroeg. Uh, hebben de sportbonden al gereageerd? Uh, de sportbonden hebben enthousiast gereageerd, in ieder geval op mijn nota. Uh, daar staat het ook in. Dus ik neem aan uh, uh, dat zij hier ook enthousiast over zullen zijn. Ik zie overigens bij heel veel grote evenementen... dat het steeds meer aandacht komt voor dit soort zaken. En minister Schippers was dat in gesprek met Floris van Hoorn. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. De Franse staatssecretaris Tron is opgestapt vanwege een seksschandaal... waarbij twee jonge medewerksters waren betrokken. Correspondent Frank Renaud. Frank, Wat is de aanklacht? Nou, het gaat om twee vrouwen, oud-medewerksters... op het stadhuis van Draveil, een stad ten zuiden van Parijs... waar Tron een burgemeester is. En zij beschuldigen hem van seksueel geweld. Afgelopen donderdag zijn ze gehoord door justitie. En justitie is toen ook een onderzoek echt begonnen... naar seksueel geweld en ook naar verkrachting door de staatssecretaris. Komt dit uit de lucht vallen, heeft hij een, een reputatie... Nou, er valt iets voor en tegen de verdenking te zeggen. Hè. Het is natuurlijk nog erg vroeg in de zaak, we weten weinig nog. Maar Tron zelf ontkent de beschuldiging... en hij wijst erop dat de twee vrouwen allebei hun baan kwijtraakten... na een arbeidsconflict bij de gemeente. En Mijn, advocaat van de vrouwen... En wat betekent deze zaak voor Frankrijk? Zo kort op die gebeurtenissen rond natuurlijk Dominique Stroskaan. Nou ja, dit ontslag komt natuurlijk een paar weken na het ontslag... van die andere, andere Franse politicus, Dominique Strauss-Kahn. Hij stapte op als topman van het IMF... na beschuldigingen een kamermeisje te hebben verkracht. En toen waren er ook al verhalen dat velen wisten... dat Strauss-Kahn ja, losse handjes had. Dus die zaken van Strauss-Kahn en Tron die lijken een beetje op elkaar. Alleen, de IMF-topman, dat was een socialist. Dus een tegenstander van president Sarkozy. En nu heeft Sarkozy zo'n schandaal in zijn eigen politieke familie... Dat wilde hij natuurlijk niet. Dus hij heeft Tron te kennen gegeven dat hij maar moest opstappen. En dat is nu gebeurd. Correspondent Frank Renaud. De waterschap Brabantse Delta is erin geslaagd om het lek in een rioolleiding bij de Westerschelde te dichten. Sinds het middaguur loopt er geen vervuild water meer naar de Westerschelde, zegt Dijkgraaf Vos van het waterschap Brabantse Delta. Er zit nog een uh, behoorlijke hoeveelheid restwater uh, in de pijp richting Westerschelde... Dat zal toch nog enkele uren duren heer dat er helemaal uit is. Maar er komt geen nieuw afvalwater meer vanuit de gemeente richting Westerschelde. Noodreparatie werd gisteravond uitgevoerd en de hele nacht is getest of de herstelde leiding werkt. Sinds vrijdagmiddag liep er ieder uur 3 miljoen liter rioolwater de Westerschelde in. veroorzaakte een grote zwarte vlek in het water en stankoverlast voor omwonenden. Sport. ADO Den Haag heeft in de play-offs het ticket voor de voorrondes van de Europa League gewonnen. Na een 5-1 thuisoverwinning werd het met, jawel, 5-1 verloren in en tegen Groningen. In de verlenging werd niet gescoord en ADO nam de daaropvolgende strafschoppen dan weer wel beter. ADO-trainer John van der Broem. Ja, dan is het een loterij. Dat blijft het Ik blijf het zeggen. Maar we zitten nu aan de goede kant. In de beker hebben we verloren met strafschoppen hier. En nu pakken we dat, uh, pakken we dat terug. En ja, dan zie je ontlading, feest, emoties... Huilende mensen op het veld. Ja, ongekend. Het is bizar. Excelsior speelt ook volgend jaar weer in de Eredivisie. Na de 5-1-zegen in het eerste duel werd het nu met 4-2 gewonnen van Helmond Sport. En op dit moment speelt VVV nog omlijst tegen FC Volle. Frank Wilaert. Blijft VVV net als Excelsior dus behouden voor de eredivisie? Nou, dat zou ik uh, nog zeker niet willen zeggen. Dat, dat is te een Ja, ja. En Zeker, zeer zeker te stellig. 77 minuten staan er op de klok. Een klein kwartiertje dus nog te spelen. Het is 2-1 voor Zwolle. En dat betekent dat de 2-1 voor VVV in de eerste wedstrijd uh, is teniet gedaan. Met deze stand komt er straks nog een half uur speeltijd bij. Maar, zeg ik er dan gelijk bij, VVV staat nog maar met zijn tienen op het veld. Tood kreeg een domme gele kaart nadat hij uh, een klein duwtje kreeg... en enorm overdreven ging liggen, trok uh, Braam haar geel voor hem. En daarna op het middenveld een onnodige uh, gele kaart... opnieuw gepakt door uh, de aanvoerder van VVV... nadat hij uh, onnodig aan het shirtje van een Zwolle speler ging hangen. Zijn tweede gele kaart en dus rood. VVV met zijn tienen. Het lijfsbehoud hangt aan een zijden draadje tegen Zwolle... want de gasten leiden in de koel met 2-1. Frank wilaard dan het basketbal, eventjes de finale om het landskampioenschap Leon Kersten. Ja, ze zijn aan de zevende wedstrijd bezig en de derde verlenging. Ze hebben echt geen zin om er een einde aan te maken. Leiden en Groningen. Het was 3-3 in de serie. Het was eh, na de reguliere speeltijd 69-69. Eerste verlenging 80-80. Tweede verlenging 86-86. En een punter van Robbie Bolstein bracht de stand in het voordeel van Groningen op 86-89. Ja, wie weet mag het zeggen. Um, ik vroeg me net openbaar af, uh, wedstrijden met drie verlengingen. Ik ken het uit de NBA in Amerika. Uh, toen kreeg ik een tweet van uh, iemand die zat te luisteren. Die zei dat was in 1997 in Nederland een wedstrijd. Rotterdam Den Helder, die kende drie verlengingen. Nou, dan weet hij ongeveer hoe zeldzaam dat is. 1997, dat is al even geleden. Nu Ros Bekkering op de vrije worplijn. Uh, Leiden staat dus drie punten achter, maar Ros Bekkering gooit een vrije raak 87, 89. Het zal alweer op die laatste bal aankomen. Vier verlengingen. Wie het weet mag het zeggen of het ooit vertoond is. De bal van Beckering die gaat er in ieder geval niet in. Is het 87-89. Een klein gaatje voor Groningen. En kan Groningen dat uitbreiden? Want ik denk dat vier punten verschil in, in op dit moment echt levensgroot is. Nu weer zo krijgt de bal. 3 minuten 30 nog te spelen in de verlenging. Doritsoe houdt de bal, 9 seconden, 8 seconden. bal gaat naar Ross, komt de bal terug bij Doritsoe. Bal naar Ross aan de linkerkant, Drijft voor de punter, wordt een de punter En die bal die, nou die valt als een baksteen van het bord af. Ja, iedereen is moe. Leiden heeft de bal nog iets meer dan 3 minuten te spelen. Maar Leiden staat wel achter. 87, 89 voor Groningen. Nieuw renner dan. Wielrenner Alberto Contador heeft voor de tweede keer de Ronde van Italië gewonnen. De Spanjaard had de roze leidenstrui vanaf de tiende etappe om zijn schouders... en stond hij in de afsluitende tijdrit ook niet meer af. Sebastian Vettel heeft de grote prijs van Monaco gewonnen. De Duitser bleef op het stratencircuit, de Spanjaard Fernando Alonso... en de Brit Jensen Button voor. Vettel won dit seizoen al vijf van de zes wedstrijden... en blijft daarom leider in de strijd om het wereldkampioenschap. Nog één keer het belangrijkste nieuws van dit moment. Radko Mladic wordt mogelijk snel overgedragen aan het Joegoslavië-tribunaal. In Japan heeft opnieuw het koelsysteem van een van de reactoren in Fukushima... urenlang niet gewerkt. Het gaat om de nummer 5, een van de minst beschadigde reactoren van de centrale. En het kabinet wil alleen nog grote sportevenementen naar Nederland halen... als er ook een economisch en maatschappelijk van kan worden geprofiteerd. Dat was het uitgebreide NWS journaal Zometeen de VPRO met instituut Itserda.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 Dit is Radio 1, VPRO. Plots. Chris Baeyema en Jair Stein. Het was helemaal donkerbruin met strepen. En hij uh, ja, had ook nog zo'n haartjes uh, onder zijn uh, kin... Nee, hij niet. Rinse is vijf jaar oud als hij van zijn vader een tijger krijgt. Een, een speelgoedtijger, neem ik aan. Een enorme knuffeltijger. Die heeft zijn vader gewonnen op de kermis. En Rinse is er helemaal gek op. Maar volgens zijn moeder verandert dat. Op een gegeven moment kijkt hij er niet meer naar om. En uh, dacht ik: van, Nou ja, als er dan zo'n inzamelingsactie is, laten we die dan wegdoen. Inzamelingsactie voor? Een soort buurtactie om mm. eten, spullen, knuffels, dus ook te verzamelen voor het goede doel. Mensen die wat minder hebben. Ik moest hem van mama weg, doen, maar ik wou dat zelf niet. Omdat ik mijn Jan nog heel graag wou houden. Toen begon ik te over, en uh, nou, toen was het ineens van: uh, Nee, ik wil hem niet kwijt, want het is mijn tijger. En... Zijn moeder probeert het hem nog uit te leggen. Ja. En ze is kind en alles is van, uh, nou, is van mij. en uh, ja, Het is ook wel eens goed om te kijken dat andere mensen het niet zo goed hebben aan ons. En uh, ja, dat je af en toe wel wat weg mag geven waar je zelf eigenlijk best wel gek mee bent. Een levensles. Ja, het, uiteindelijk gaat hij akkoord. Dat zeg echt nog even de laatste aai en, ja, toen was het klaar. En toen? Ik weet niet waar hij heen is gegaan. Ik denk in Afrika... Want daar zijn heel veel kinderen die niks hebben. Maar Rinse gelooft toch niet helemaal dat het zijn moeder alleen om die arme kindjes te doen was. Die was wel heel groot. Daarom wil mama een weg hebben. Oeh. Ja, zijn moeder vond het lastig om er steeds omheen te moeten stofzuigen. Oeh, maar dit gaat een hele foute kant op. <laughs> nou ja, het is ook een reden. Ja, het is eigenlijk een beetje, een beetje dubbel. Hij, hij lag mij ook in de weg. Maar ik denk, van, nou, dan is dit misschien wel een goed moment om. Uh, te zeggen van, nou ja, dan doen we hem weg. Uh, iemand anders heeft hem meer nodig dan jij, want je speelt er nooit meer mee. Toen hij weg moest, was ik wel een beetje boos. Mm -hmm. En? Nog steeds boos? Nou, het is nu een jaar geleden. Rins is die tijger nog niet vergeten. En hij is van plan om zelf een nieuwe te winnen op de kermis. Ik ga hem winnen als ik dat kan. Ja, en ik hoop dat hij een hele grote tijger wint. Een grotere dan de vorige. Knuffel is natuurlijk heel belangrijk, dat vergeten mensen soms. Ja, maar het allergekste is, soms zijn het geen kinderen, maar volwassenen... ...wiens leven totaal ontregeld raakt door knuffels. Dit is Plots. Een programma dat tot stand komt met steun van het Mediafonds. En iedere maand in Plots wonderlijke, ware verhalen rond één thema. En vandaag is dat... Knuffels. Ja, je vraagt je toch af uh, wat er met zo'n knuffel gebeurt? Hè, als je naar het goede doel zoekt, waar komt hij nou terecht, toch? Ja, nou vooral als je zo een gehecht bent geweest als uh, dit jongetje of die rinsen. Ja, en daarom wilden wij de hele reis volgen op weg naar het goede doel, om te zien wat er met zo'n knuffel allemaal kan gebeuren. Bestemming HIT. Acte 1, Kapitein Boogie en de knuffels. Een verhaal gemaakt door Laura Steck. Je hebt je lievelings afgestaan aan de arme kinderen op Haiti... die alles zijn kwijtgeraakt door een verwoestende aardbeving. De beer wordt in een zak gestopt samen met andere knuffels. En knuffels, vijf, vijf andere zakken denk ik, vol. Ze belanden voor zeven weken in het ruim van een houten zeilboot... tussen allerlei andere spullen. Dat zijn die kleine dingetjes die dan zo uh, belangrijk uh, worden of speciaal. De man die de knuffels met gevaar voor eigen leven in Haiti gaat afgeven... zit achter een piano op een wankelend dek, midden op de oceaan. Kapitein Boogie wordt hij genoemd. We waren gedreven en we bouwden we de zee op... om zo snel mogelijk Haiti te bereiken. Naast een bootsman, een paar matrozen en een scheepsarts gaan er ook twee documentairemakers mee, Maarten en Ina. Vlak van tevoren horen ze van de reis. Ik heb toen meteen de kapitein gebeld en die legde uit dat het echt een serieus plan was... dat hij daar teddyberen wilde gaan brengen. En toen hebben we die boot gaan bekijken, kreeg ik even de twijfels. Maar uh, ja, we hebben het toch gedaan. Dus toen zaten we twee dagen later op de boot. Drie organisaties heb ik gebeld en aangestrijd van... wat hebben jullie specifiek nodig... Er gaan niet alleen knuffels mee, maar ook bedden, medicijnen, luiers, rollators en een aantal opvallende artikelen. Kattegrind ging ook mee. Een stepje. Een pikhouweel. En die schedeloplifter, was die nou ook mee? Maar op een bepaald moment hebben we dat ingeladen. Ja, 50 kub aan hulpgoederen. En dan is het zover. Een maand na de aardbeving in Haiti vertrekt het schip uit Den Helder. Het was ijskoud, want het was uh, februari 2010 en het vroor net niet. Dus het was wel echt afzien. Echt afzien. Boven op het luik, waaronder de knuffels liggen, geeft kapitein Boogie iedere dag een speech voor zijn bemanning om de moed erin te houden. We're almost out of the English channel. We zijn bijna uit het Engels. We hebben goed weather ahead and celebrate en we onze Sunday. Let's see. Yeah! Maar ondanks het goede vooruitzicht steekt er al snel een storm op en wordt het zwaar weer aan boord. vonden wij tenminste voor de kapitein, die uh, komt helemaal tot leven in dat weer, die, uh, die vindt dat mooi. Want het ja, hield het zo mooi. Nou, een eend die op het water dreef, het schip voerde als een tierenleer heel erg snel. En het was allemaal houtje, tuitje en het kraakte allemaal. Ja, het weer dood heen, dus oh, dat gaat niet goed. Ja, we hadden ook twee weken lang gewoon dezelfde natte broek aan. Omdat het gewoon niet te doen was om uh, je broek uit te trekken en vervolgens een nieuwe broek te zoeken en die aan te trekken. Ik had de stringetjes in mijn vingers, alsof ik te lang in bad heb gezeten. En hoe staat het met de knuffels en alle andere spullen die in de cargo onderin het schip liggen? Elke keer moest het eigenlijk gelucht worden en ook water eruit geschept worden omdat het ja, een houten schip is. Dus er komt toch gewoon uh, water naar binnen. Dus we hebben het wel geprobeerd zo droog mogelijk te houden. Gelukkig klaart het weer na drie weken op. Maar dan slaat de verveling toe. Voor hen staat het schip staat eigenlijk symbool voor een soort enorme vrijheid. Maar ondertussen kan je dat schip helemaal niet af. Dus je bent er ook heel erg aan elkaar uh, overgeleverd. En als dat zeven weken duurt, ja... Oceaan oversteken is eigenlijk een reset van, uh, van je persoonlijkheid. Ik zeg altijd, de, de, de zee is een goede moeder. Nou, Die kan je heel veel leren. Hoe het er ondertussen op Haiti aan toe gaat, is bij de Oceaanvaders niet bekend. We hadden niet zoveel contact met de buitenwereld, dus we wisten helemaal niks over de situatie daar. Pauline Lemberger van Wereldouders, een van de organisaties waarvoor de knuffels onder andere bestemd zijn, is op dat moment aan het werk in Port-au-Prince. Puin op straat, veel stof op straat, veel mensen die elke dag aan de poort van ons ziekenhuis stonden voor hulp. Wat ik zelf heel veel heb gezien is uh, kinderen die naar fysiotherapie kwamen, die hun benen of ledematen hadden geamputeerd. Het was gewoon echt een, een ramp. Ondertussen vaart het schip gestaag door met een zingende kapitein Boebi. Ik dacht dat wij net gek waren op een gegeven moment. Het duurde zo lang en iedere dag was het precies hetzelfde. Ik voel me, of komt er nog een eind aan. Toen verscheen er iets op de radar en niemand wist uh, kon zien wat het was. Dat bleek achteraf een roeier te zijn, midden op de oceaan. Er zijn mensen gewoon die 78 dagen de oceaan overpeddelen. Nou, die waren ook bezig voor het goede doel. Nou, dat was wel een punt voor mij dat ik dacht: nou, deze hele oceaan zit vol met gekken. If we keep on going like this, we, uh, we Darren. Na zeven weken is er een eerste stukje land in zicht. Oh ja, kom janken. Maar na de blijdschap volgt de angst. Want het schip moet nog een heel stuk langs de kust van Haiti om in de haven van Port-au-Prince te komen. Iedereen zat elkaar eigenlijk steeds meer op te stangen met... Totdat er een soort idee is dat als we in Haiti aan zouden komen... dat we van die boot gesleurd zouden worden en levend opgefroten zouden worden. Er was uh, wel nieuws naar ons toegekomen via de radiogolven... dat er piraten waren en uh, dat er een complete chaos was op uh, Haiti. Dus we hadden een, um, ja, een soort brandslang uh, op een soort pomp aangesloten. En daarmee zouden we dan de piraten van het dek af kunnen spijten. Dat was het idee. Maar dat viel dus allemaal mee. We waren goed beschermd. En achteraf was het eigenlijk een beetje een overtrokken verhaal. Het schip kan met levende passagiers en opgedroogde knuffels de haven binnenvaren. Voor kapitein Boogie is de eerste stap aan wal een memorabel moment. Ja, het is een trots gevoel dat je dus de elementen hebt overwonnen. Dus wind, regen, storm. En dat je dus voet aan... Bal kan steken en dan heb je toch zo'n enorm uh, gevoel, uh, eigenlijk een goddelijk gevoel. Eigenlijk en dat straal je ook uit. De mensen die je ook tegenkomt, de uh, eerste paar uren aan land, die zien jou ook als een speciale iemand. En, uh, en dan krijg je ja. En wonderbovenwonder krijg je ook alle wel van die mensen. Ze zien je als uh, ja, een icoon van vrijheid, denk ik. Uh, dat straal je uit. Je bent puur geworden. Terug naar de realiteit aan land. De knuffels en de andere goederen worden uitgeladen en in een container gestopt. Maar de hulporganisatie Wereldouders is niet onverdeeld enthousiast... over de lading van kapitein Boekie en zijn bemanning. In één container zit bijvoorbeeld babykleertjes, luiers, twee rolstoelen, twee bedden, wat ballen en wat kasten. Ja, dat is heel erg onhandig. Om één container uit te laden, wat ik zelf heb gedaan, heb je 25 mensen nodig die al die spullen gaan in- en uitladen en een plekje gaan geven. En als je in Haiti die container openmaakt, dan weet je niet meer waar je moet beginnen. We hebben toen nog een afspraak gemaakt met iemand van een weeshuis en die was er eigenlijk heel boos over eigenlijk dat die spullen gewoon in een container uh, waren gestopt. En dat het voor haar nog maar de vraag was hoe ze het uit die container zou krijgen... en hoeveel dat dan zou kosten. Ik weet dat als wij iets te lang laten staan, we per dag een boete krijgen. Nou, die wil je niet betalen. En over de exacte eindbestemming van de lading zijn de meningen verdeeld. De goederen zijn terechtgekomen. En dat was onze belofte ook aan die organisatie van... Uh, deze goederen, uh, die wij die komen ook aan. Dus uh, de mensen hebben het ook opgehaald nadat uh, het uh, ingeklaard was. Wij konden vier dagen blijven liggen daar aan de kade. Dus we hebben nooit die spullen persoonlijk kunnen overhandigen aan die mensen. Dus we hebben het in die container gestopt en zijn weer weggezeild. En dat was het. De organisatie Wereldouders kan ook geen uitsluitsel geven. Nee. Ik weet alleen maar dat ze in ieder geval niet... Overhandig zijn aan onze uh, lokale organisatie. En daar stopt het spoor van die ene teddybeer en al die andere knuffels die zeven weken eerder in Den Helder in de zak waren gestopt. Er is een goede kans dat ze bij een andere organisatie terecht zijn gekomen. Of dat de container is opengebroken. Er zijn ook spullen die al op de paar honderd meter tussen het schip en de container verdwijnen. Nou, er waren allemaal mannen die gingen er helpen met uh, uitladen. Dus uh, Boogie was natuurlijk enorm blij met alle mensen die spontaan kwamen helpen. En die hadden allemaal een rugzakje op. Dus af en toe verdween er een broek of een knuffelbeer in een tas. Ook al blijft de exacte eindbestemming van de knuffels onduidelijk, het is toch niet voor niets geweest. Je moet je ook voorstellen, de mensen die daar werken, die hebben ook allemaal familie, kinderen, ooms, tantes die uh, getroffen zijn door de aardbeving, dat ik zeker weet dat het goed besteed is. Eén man, die uh, had een plusje hondje gevonden en dat vond hij zo leuk dat hij hem uh, mee heeft genomen en dat wou hij aan zijn dochter geven. Dit is het programma Plots, maar u heeft ook sportuitslagen te goed. We gaan eerst naar basketballen. De wedstrijd Leiden-Groningen-Leon Kersten. Een man van 60 staat te huilen op het veld. Coach Toon van Helfteren is met zijn Leiden kampioen. De beslissende zevende wedstrijd werd na drie verlengingen gewonnen. Met 96-95. Leiden kampioen, basketbalkampioen van Nederland. En dan ook nog voetbal. Frank Dilaert zag VVV Zwolle. 90 minuten. Het leek op een verlenging uit te draaien. Maar dat werd het uiteindelijk niet. Een zondagschot van Moussa. Ik zei nog daar straks een keertje. Hij heeft zo moeite met doelpunten maken. Dat moet hij nog leren. Maar tussen drie Zwollenaren in, vanaf een metertje of 17 midden voor de goal prikt hij die bal met de punt. Achter Boer voor 2-2. Vlak voor tijd. Daarna Timicela nog met direct rood van het veld. Zwolle tegen negen man. Probeerde alles. Had maar één goal nodig. Vier minuten blessuretijd kwam er uiteindelijk bij. Maar VVV blijft met negen man overeind. Zwolle blijft eerste divisionist. En VVV blijft eredivisie. De eindstand in de koel. Cool. 2-2. Tot zover de sport. Je luistert naar plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. En vandaag is dat thema knuffels. Over spullen die niets kosten, maar toch van onschatbare waarde kunnen zijn. We gaan naar acte 2. Sommige mensen gaan behoorlijk ver in het terugvinden van verloren knuffels. Er bestaan ook allerlei websites voor: knuffelkwijt.nl heb ik gevonden, <laughs> knuffelkwijt.com, de knuffelkwijtsite. Ja, en onze geluidstechnicus, zelfs hij vertelde dat hij een keer 500 kilometer terug was gereden naar het vakantiehuisje om de knuffel weer op te halen. Ja, dat is eigenlijk het klassieke knuffelverhaal. Hè? En daarbinnen heb je dan ook nog een keer de extreme. Ja, acte 2, vrouw zoekt beer een verhaal gemaakt door Bente Hamel. Toen Laura 3,5 was, kreeg ze van Sinterklaas een kleine beer. En ik herinner me nog dat ik dacht van jeetje, ze heeft toch meer dan genoeg... en dan nog zo'n uit China afkomstig uh, onbenullig beertje. Dus ik vond het niet zo'n geweldig geschenk, maar zij zelf dus wel... want vanaf dat moment was dat echt haar favoriet. En die kreeg de naam Raampje, vraag me niet waarom... Hij had achterste voren armpjes, wat toch wel heel bijzonder is eigenlijk. Hij had een heel hoog voorhoofd, hele kleine oortjes. Hij werd eh, vanaf dat hij eh, bij het gezin kwam, werd hij als hij aangesproken, maar hij droeg wel altijd jurkjes. Dus ze heeft ook nog bedacht, toen ze al een jaar of 4,5 zijn geweest, dat ze hem had gevonden op straat. En, eh, zijn ouders heten Wim en Corrie en die woonden in Den Haag en die hadden hem mishandeld. Ja, hij werd steeds belangrijker in ons bestaan. Elke vakantie ging hij mee, elk partijtje, elke gelegenheid. Laura en Raampje zijn onafscheidelijk. Er is geen klassenfoto waarop ze niet met de beer onder haar arm staat. En wanneer ze met de klas op schoolreisje gaan, naar Bergen aan Zee, gaat Raampje natuurlijk ook mee. Toos is er die week bij als begeleider. En ze herinnert zich nog heel goed het moment dat de bus kwam voorrijden om de kinderen weer naar huis te brengen. Alle bagage werd naar beneden gebracht. En ik dacht, oh jeetje, raampje zit nog in de vensterbank. Dus ik heb hem gauw gepakt. En uh, op Laurens tas gezet met het idee van... nou, daar gaat hij straks nog even in. En toen kwam de reis naar Rotterdam. Ik heb er geen seconde meer aan gedacht. En ik denk eerlijk gezegd dat ze pas... toen thuis de tas openging. Dat ze toen pas begrepen dat raampje was verdwenen. En, uh, nou, dat was echt... Uh, ja, dat was echt verschrikkelijk. Maar ik moet zeggen dat ik me vooral herinner... dat ik me heel erg schuldig voelde, want ik zag hem nog voor me. Ik wist nog hoe hij aanvoelde toen ik hem neerzette op die tas van haar. En dat hij ineens verdwenen was, ja, dat vond ik heel heel erg. Dus ik ben begonnen met uh, naar uh, het berghuis in Bergen aan Zee te bellen. Van, hebben jullie een beertje gevonden? Ik heb de busmaatschappij gebeld. Ik heb een uh, advertentie voor de schoolkrant gemaakt... Nou ja, er kwam gewoon niks. Ik weet wel dat er weken zijn geweest en maanden, dat kinderen uit de klas ook vroegen. Van, goh, is het raampje al gevonden en waar zou die nou toch zijn? Tegen de tijd dat het Sinterklaas werd, dacht ik, ja, ik moet hier iets aan doen. Ik ga gewoon een nieuw raampje voor maken. Dus ik heb zijn foto's bestudeerd en uh, ik heb een nieuwe beer gemaakt... Met aan de ene kant de kenmerken van Raampje. En aan de andere kant anders. Zodat ze niet kon zeggen: hij is een beetje anders. Want hij was gewoon anders. Want hij was in Afrika geweest. En hij was, had op een schip gezeten. En hij had heel veel gegeten. Dus hij was een beetje dikker, een beetje zwaarder. Donkerbruin in plaats van uh, beige. En uh, tot mijn grote verbazing was Lara heel blij. Dus ik dacht: hè hè, van dat drama zijn we af. Maar terwijl Laura tevreden is met haar nieuwe, door de zon gebruinde stand-in beer... kan Toos die oude, die echte, niet uit haar hoofd zetten. Ik bleef maar denken, waar is die nou, waar zou die zijn? Dus het heeft me sindsdien niet meer losgelaten. En of dat dan, ik weet het niet hoor, of dat dan een schuldgevoel is. Misschien was het een stukje van Laura wat ik miste. Ik heb er ook regelmatig over nagedacht... Want dat duurde dus, dat zoeken, dat duurde ongeveer 24 jaar. Ja, je hoort het goed. 24 jaar. En Toos pakt het grondig aan. Ze spitst er zoektocht toe op kringloopwinkels en rommelmarkten. Niet alleen bij haar in de buurt, maar ook als ze op vakantie is. Want wie weet waar de beer terecht is gekomen. Ja, Als ik in Middelburg was en ik zag een rommelwinkel, dacht ik, nou wie weet... Maar het levert allemaal niks op. Laura zit ondertussen op de middelbare school. Toen kreeg je dat programma spoorloos. En toen dacht ik ineens, ja, maar verdriet is verdriet en pijn is pijn. En het is wel geen levend wezen, maar... Nou ja, dat heb ik dus ook overwogen. Laura gaat het huis uit. En Toos, die neemt internet. Op een gegeven moment ontdekte ik Marktplaats. Dus ik... Uh... Ja, regelmatig uh, toetste ik oud beertje en oude beer in. En dan kwam er een uh, enorme hoeveelheid uh, over het algemeen opgewekte beren langs. Maar hij zat er niet bij. En een enkele keer dacht ik, ja, maar hij zit bijna. En dan kocht ik hem ook. Want daar had ik wel last van. Ik weet niet of je dat kent. Dat als je verliefd bent en iemand heeft bijvoorbeeld een groene jas... en dan zie je in de verte iemand aankomen die heeft een blauwe jas... en dan blijf je denken, maar hij zou nog groen kunnen worden... Laura was acht jaar toen ze haar beer kwijtraakte. Inmiddels is ze 32. Ze woont in Amsterdam en maakt theatervoorstellingen. En dan is er een rommelmarkt bij Toos in de buurt. Ik ging met mijn kleinzoon, die was toen één jaar, ging ik even op de rommelmarkt kijken, wat ik altijd heel graag doe. En ik loop daar en ik heb het gevoel dat, ik, dat iemand naar me kijkt. Dus ik kijk om. Ziekte. Ik zie een raampje leren op een kraampje. <laughs> dus ik vergeet bijna mijn kleinzoon Arie. En ik ben als de dood dat iemand hem nog net voor mijn neus koopt. Wat natuurlijk niemand van plan is. Dus ik vraag, oh, wat kost het beertje? En die vrouw zegt, ja, maar het is wel echt een oude hoor, 2,50. Ja, nou, dat is goed. Dus ik dacht, nou, ik heb hem. Het is miraculeus, maar waar... Raampje is terug. Ja, hij is het wel. En dus wordt snel Laura gebeld met het goede nieuws. Weet je wie ik gevonden heb? Raampje. En ik zo, hè? Voor Laura komt het bericht dat Raampje is gevonden... totaal uit de lucht vallen. Ze wist helemaal niet dat haar moeder decennia lang heeft gezocht... naar een oude Chinese beer. Tja, ik, ik praat vooral veel over mezelf tegen mijn moeder. Dus mijn moeder krijgt nooit zo heel veel ruimte... Om, om te vertellen. Dus het is ook niet iets wat je nou vraagt. Van denk je nog wel eens aan een raampje of zo? Dus ik uh, heb daar eigenlijk nooit zo geweten. Dat deed ze natuurlijk een beetje achter haar computertje. Toos schreef Laura haar beer weer mee naar huis. En Toen ik thuis kwam en ik ging wel gelijk checken bij de foto... en toen was ik heel blij om te zien dat het hem echt was. Maar vooral omdat ik het heel leuk vond om mijn moeder te bellen... en te zeggen, nou mam, het is hem echt. Raampjes weer bij Laura. Toos is tevreden. Maar dan komt de dag dat de nieuwe voorstelling van Laura in première gaat. En dan gingen we een week of twee geleden naar de nieuwe voorstelling. En over het algemeen werkte ze zonder decor. Maar nu had ze een tafel met allemaal spulletjes en rommel uit haar eigen huis. En die tafel stond op het toneel... En dan kon je na afloop van de voorstelling, kon je als je wilde even daar langs lopen. En dan zag je haar rekeningen en, uh, en ineens zie ik raampje liggen. En ik denk, jezus, die beer die ligt hier onbeschermd. Iedereen die wil kan hem meenemen. En het echt, ik was helemaal, uh, nou ik was heel erg geschokt. Laura merkt al snel dat haar moeder zich een beetje vreemd gedraagt. Ik vond al de hele tijd dat zij elke keer na die voorstelling zo rap bij die tafel was. Maar dan stond ze dus eigenlijk als een soort van suppost te waken over of mensen hem niet mee uh, zouden nemen. Ik dacht, het is al een keer gebeurd. Nu gaat het weer gebeuren. Nee! Toen heeft ze hem dus een paar keer opgebeld van, het zit me echt niet lekker. Ik lig er echt wakker van. Het gaat toch niet, dat raampje daar zo ligt. En dan zei ik, hoezo? Ik denk dat ze het wel drie keer dat ze erover begonnen is. Ze is dus op een gegeven moment met een beer in haar tas naar de voorstelling gekomen om dan stiekem een wisseltruc toe te passen... om het dus weg te halen. En nu ligt uh, Molly er, een witte weer. En zo belandt Beerraam, na een omzwerving van 24 jaar... toch weer gewoon in het ouderlijk huis. Kijk, hij heeft weer een pijp, want dat had hij vroeger ook. En een breiwerkje. Het verbaast me nog steeds. Dat ik zo op zoek ben geweest, het verbaast me nog steeds. Ik weet niet wat er, wat er verdwenen is. Nou ja, een raampje, maar waar die voor staat. En dan is die terug. Dan denk ik, is het nu opgelost? Misschien dat ze me eigenlijk helemaal niet wilde vinden of dat ze gewoon plezier heeft aan het zoeken omdat ze daarmee iets... ...ja, uiting geeft aan een soort verlangen of een soort zoektocht naar iets wat, wat voorbij is... ...of iets wat, ja, vrij letterlijk kwijt is geraakt. Ik herinner me dat ook nog echt wel. Dat ik wakker werd en dat ik dan met mijn moeder ging bedenken wat gaan we vandaag eens doen. En dan gingen we verven of wandelen of weet je echt, het was ons leven om de hele dag... Te verzinnen wat nou het leukste. En in mijn herinnering scheen de zon ook altijd. En ja, zolang je er naar aan het zoeken bent, is het misschien niet echt kwijt of zo. Jij begint. Oh. Je luistert naar Plots met wonderlijke, ware verhalen. Laura trouwens is theatermaker Laura van Doron. Vanavond heeft ze haar laatste voorstelling. Maar eind augustus is nog te zien op het theaterfestival in Brussel. Niet met raampje dus, met Molly. En we hebben een oproep. Voor een nieuwe aflevering met als thema systemen... zijn we op zoek naar verhalen over mensen... die op een absurde manier bekneld zijn geraakt... in onnavolgbare regeltjes... waardoor schijnbaar eenvoudige problemen... ineens onoplosbaar blijken te zijn. U herkent zichzelf vast hierin. Of een, dan wel een vriend of familielid. en ook geval stuur ons uw verhaal naar plots.vpro.nl Terug naar het thema van vandaag. Knuffels. Acte 3. Een verhaal van jou, Jair, over een moeder, een zoon, een opa en een beer. Titel, opa is in de beer. Wij hebben op zolder een beer liggen. <laughs> um, die nooit gebruikt. De kinder. Mijn kinderen zijn helemaal niet van knuffels. En Ruben is een keer uh, naar zolder gelopen. En toen heeft hij die beer gehaald. En hij kwam naar beneden en hij zei... Mama, de beer is opa. <lacht> Dit is opa. Opas geest is in de beer. Het is een beetje een onhandige beer. Uh, daarom heb ik hem ook nooit echt mooi gevonden. Het is een, een, een ja, nou ja, een verdrietige beer... Ruben kende zijn grootvader als een sterke, stoere man... met wie hij kon stoeien, aardbeien plukken of beestjes zoeken in de tuin. Maar op Rubens achtste verjaardag ziet u hoe opa... door alle drukte in huis even geen zuurstof meer krijgt. Hij wordt naar het balkon gebracht... waar die in elkaar gedoken tegen de reling hangt. Het is de laatste keer dat Ruben hem in leven ziet. Maar enkele weken na de crematie keert opa terug. In de vorm van een beer. Ruben ging de beer dus echt behandelen als een zieke opa... Hij nam hem in zijn bed. Um, en de beer moest dan onder de deken, maar wel tot aan uh, de borstkast van de beer. Want de beer mocht zeker niet s'nachts uh, verdwijnen onder het de dekbed. Want dan zou hij uh, het benauwd krijgen. Dat was een duidelijke verwijzing naar mijn vader. En um, het probleem was dat hij, doordat hij er zo mee bezig was, dat hij s'nachts niet meer sliep. Of... He, uh, veel te laat insliep en heel onrustig was en af en toe ook wakker werd... en dan weer helemaal in paniek naar mijn kamer kwam... dat de beer het benauwd had en dat die opa moest redden. En hij wilde ook bijvoorbeeld ochtends niet naar school... want dan was hij bang dat er wat met de beer zou gebeuren. Dus dan moest de beer ook op een bepaalde manier zitten... zodat hij dus, als hij thuis kwam, weer de beer goed aan zou treffen. En het eerste wat hij deed als hij uit school kwam... was naar beneden rennen om te kijken hoe het met de beer ging... En dat was dus opa. Ik vond het gewoon dood één. Ik dacht, hij wordt gewoon... Hij wordt gek, hij is acht, maar hij wordt gewoon... Het is gewoon... Hij wordt gewoon... Nou ja, gestoord hiervan. Dus ik begon me vreselijk zorgen te maken over uh, Ruben. En die beer, die zag ik natuurlijk in toenemende mate als de grote... Boosdoener van uh, het feit dat mijn zoon zo uh, overhoop lag. Um, en dus ik heb regelmatig, dat ik dacht, ik moet, die beer moet weg. Die beer die, die staat me ontzettend tegen. Ik kreeg echt een hekel. Ik bedoel, het was al niet mijn lievelingsbeer, maar ik kreeg Godzin hekel aan die beer. De beer is groot, meer dan een halve meter lang. Nou ah ja, hij ligt hier dus. Hij draagt een ruitenstrikje. Maar als je ziet hoe hij zit, snap je wat ik bedoel? Ja, hij zit gewoon met zijn neus tussen zijn knieën. Zijn hoofd is zo zwaar dat het niet vanzelf overeind blijft staan. Het is echt een, een patiënt. Waardoor hij een beetje eerlijk gezegd ja, een beetje lijkt om mijn vader. Op het laatste was. Het was. Altijd een beetje. Ja, mijn vader was natuurlijk inderdaad de laatste jaren ook een gemankeerde bier. En de vader die ik me veel herinner, is de vader van voordat hij ziek werd. En, en die altijd mijn fietsbanden uh, wilde plakken. En dat heb ik ook nooit geleerd daardoor. En die uh, bennacht en omdat hij uh, klaar stond... om overal op te pikken op de meest ongure plekken. Um, en die uh, altijd sterk was, nooit. Uh, ook nooit zo heel veel liet zien van emotie. Ja, dat is de vader die ik graag uh, in mijn hoofd heb. Barbara maakt zich niet alleen zorgen om haar zoon. Ze begint zich ook steeds meer te ergeren aan zijn gedrag. Ik kon daar niet zo goed mee omgaan, want ik. Ja, het, is, het, is toch, het ging toch over mijn vader toch wat probeerde het normale leven te blijven leiden... maar dat hij elke keer kwam met de geest van opa. En opa is ziek en opa, ik moet voor opa zorgen en de beer is opa. Ja. Elke avond als Barbara naar Rubens kamer loopt... hoort ze hem praten tegen de karikatuur van haar vader. Ik heb me heel lang voorgenomen om die beer niet weg te halen. Want ik dacht, ja, dan, dan ruk ik opa weer uit zijn leven, nog een keer. Maar ik heb het toch gedaan, de, de laatste keer... Dat, ik, uh, dat hij weer begon over de beer. En toen heb ik dus inderdaad op een hele slechte avond de beer uit zijn bed gerukt, woedend, huilend. Ik heb gezegd dat ik het beter vond dat de beer uh, weer naar zolder ging, naar zijn oude plek... en dat, dat opa toch echt echt dood was en dat, dat die opa in zijn hoofd mocht hebben... maar dat opa niet in de beer zat, dat heb ik gewoon wel zo hard ook tegen hem gezegd. Ik voelde me falen als moeder en diep ongelukkig. En ik dacht, dat krijg ik natuurlijk de volgende dag dat krijg ik een reactie op. Maar het gekke is dat ik toen de beer dus uiteindelijk verdween... door mijn toedoen en Zolder weer... dat hij er nooit meer om heeft gevraagd. Hij is die avond gewoon gaan slapen. En de volgende dag heeft hij ook niet gevraagd waar de beer was. De beer leek een manier van Ruben om de dood van zijn opa te verwerken. En dat dacht Barbara eerst ook. Maar nu denkt ze er anders over. Ruben is um, na de crematie eigenlijk een tijdje heel verwijtend geweest naar mij. Omdat hij vond dat ik te weinig had gehuild bij de crematie. Ja, ik, ik vond dat ik ook voor de kinderen cool moest blijven en dat soort dingen. Dat kan ik dan blijkbaar ook wel. En Tegelijkertijd denk ik ook dat Ruben met name uh, niet tegen kon... dat ik probeerde cool te blijven dat ik te veel wilde doorleven. Ik denk dat, dat het moment dat ik de beer dus weggreep en, en woedend en tierend en huilend naar zolder heb gebracht, dat hij die, dat die had wat hij wilde en dat ik liet zien dat ik ook uh, verdrietig was. Ruben, het is nu wel tijd om te gaan slapen, lieverd. Ruben? krijg je een kus of niet? Gaat oh. hm. rusten. We hoorden Ruben heel even, maar heb je, ja, hier heb je eigenlijk met Ruben zelf nog gesproken? Nou, dat wilde zijn moeder niet, Barbara. Die wilde niet riskeren dat, uh, dat hij opnieuw zo overstuur zou raken. En, en, dat vond ik wel interessant, ze wilde ook niet dat hij zou voelen... dat zij er nog steeds mee bezig is en die beer nog steeds totaal niet oh. kan uitstaan. Hij weet dat hij macht over haar heeft met de beer, zei ze zelf. En ze wilde dat toch tot een minimum beperken. Goed, we gaan naar de laatste acte. Ja, opnieuw volwassenen en een beer in een kort verhaal. Roelieerbeer, gemaakt door Chitske Musche. Ik denk dat hij uh, gemaakt is om over de rug van een bank te liggen of zo. En hij is ongeveer zo groot als dat je je armen uitstrekt helemaal. Hij heeft een ontzettend zachte, sneeuwwitte vacht. Je kan hem het beste aaien, zeg maar, richting neus. Want dan je met de haar richting mee en dan is hij het zachtst. Dit verhaal gaat over vier vrienden. Patrick, Eliane, Jacqueline en Leontien. En over een knuffel. Knoet. Maart 2007. In Duitsland breekt massale gekte los rondom een klein ijsbeertje. Knoet. In diezelfde maand komen vier Nederlandse uitwisselingsstudenten in Berlijn wonen. Nog even en ze moeten gaan afstuderen, een baan gaan zoeken, volwassen worden. Maar nu nog even niet. Ja, het was allemaal heel overzichtelijk. In, in Berlijn hoefde niks en kon alles, zo voelde het. Ondertussen volgt het viertal het wel en wee van de kleine ijsbeer op de voet. Ze gaan samen naar de dierentuin, sturen elkaar YouTube-filmpjes... en organiseren Knoet-themafeesten. Knoet is gewoon onlosmakelijk verbonden met die, met die periode in Berlijn. Dat, dat, dat hoorde bij dat fijne gevoel. Maar dan komt het moment dat ze terug moeten naar Nederland. Obeens komt dan zo'n soort van einde in zicht en dan moeten er keuzes gemaakt worden. De eerste Sinterklaas terug in Nederland vieren ze samen. Eliane heeft Patrick getrokken, maar weet niet wat ze moet kopen. Tot ze in de Hemen een grote ijsbeer ziet staan en denkt. Dit is hem gewoon. Hoe het precies gekomen is, weet niemand meer. Maar die avond wordt besloten dat Knoet niet alleen van Patrick is. Degene die hem het meest nodig heeft, mag hem hebben. En dus gaat de ijsbeer die avond niet met Patrick mee naar huis, maar met Leontien. Ik miste de stad en ik miste de sfeer en de, en de vrijheid. En ik, ik kon ontzettend gefrustreerd raken als ik dan door Amsterdam fietste... en iedereen zo opgefokt uh, op de fiets zat en naar elkaar schreeuwde. En het is toen een tijd niet goed met mij gegaan. Ik was een tijd niet in staat om te uh, studeren en om te werken... Ik heb echt thuis gezeten. En toen is hij heel lang bij mij geweest. En dat, ja, dat klinkt heel nostalgisch of weemoedig of misschien een beetje pathetisch of zo misschien. Maar het is echt, was echt een soort uh, anker. Dan is het de beurt aan Elianne. Ja, mijn relatie was uitgegaan. En dat was op dat moment een heel groot drama, ja, voor mij. Dat was de eerste keer dat ik aan de kant was gezet. Um, toen was het wel een... Uh, ja, ik kon je wel een beetje tegen hem aan lullen daarover. Dus een soort uh, plaatsvervangend dagboek. Van Elianne verhuisde beer naar Patrick. Eigenlijk de laatste dieptepunt dat ik me kan herinneren waarvan ik dacht... nou, en nu zit ik een beetje in zak en as. Dat was een tijd dat mijn scriptie was afgekeurd. Het feit dat hij er is, was voor mij voldoende. Uh, ja, het is niet, het is niet, niet dat ik lange gesprekken met hem voer. Of dat ik uh, bewust een, dat fysieke contact opzoek. Maar wow, ik, uh, was, was ik vond het gewoon heel fijn dat zijn aanwezigheid er was. Dat was voor mij voldoende. En van Patrick gaat knoet naar Jacqueline. Mijn broer is van, van uh, 7 à 8 meter uh, hoog naar beneden gevallen. Uh, in een oude fabriek was hij gaan uh, kijken. En toen is hij in een oude um, liftschacht getrapt. Hij is naar beneden gedonderd. Toen heeft hij echt een week op de intensive care gelegen... en toen uh, was het echt heel spannend of hij het wel zou halen. En toen heeft hij een paar maanden bij mij gelegen op mijn hele kleine kamer. <laughs> dus dan, uh, dan was hij heel uh, prominent aanwezig. Het is echt grappig dat ik nu aan die overvolle kamer denk met hem daar zo in. Zo uh, ik zou bijna nu zeggen alsof het een soort rustpuntje was in, uh, in die chaos op dat moment... Eigenlijk de mensen die je steunen, no matter what. Um, daar staat hij een beetje symbool voor, voor mij. Dus dan is een blik op die, op die witte beer is dan voldoende om te bedenken... oh ja, ik ben niet alleen. Deze beer die symboliseert die herinnering aan die hele mooie periode in Berlijn. En tegelijkertijd is het een bevestiging van onze vriendschap. Ja, en dat dan in één ijsbeer. Inmiddels gaat het goed met de vier vrienden. De broer van Jacqueline is volledig hersteld... Leontien heeft haar plek weer gevonden in Amsterdam en Patrick is toch nog afgestudeerd. Ja, we zijn allemaal ouder geworden en wijzer en uh, een stuk uh, volwassener, denk ik. We groeien gewoon verder met z'n allen. En Knoet? Die ligt bij Elianne op de kast. Ja, hij, mag wel weer, uh, hij mag wel weer verder, denk ik. Ik hoop alleen dat het niet nodig is, want uh, zolang, uh, zolang je ergens op de kast ligt, heeft niemand hem echt nodig. En dan is er dus ook niet zoveel aan de hand. zou het wel prima zijn. Dit is plots, maar er is ook sport, de Fanny Blanker Schoen Games in Hengelo. Daar zijn volgens mij de 100 meter van de mannen geweest en die houtkamp. Nou, nog niet geweest. Het is uh, ietsje uitgelopen. En uh, de heren, die spierbundels, die uh, worden nu voorgesteld aan het publiek. Ik schat zo'n 15.000 man in Hengelo... bij het enige echte hele grote atletiek evenement in uh, Nederland op de baan. We hebben natuurlijk de, de marathons wel van Rotterdam en Amsterdam. Maar dit is het, uh, een heel mooi evenement en het is het allerlaatste nummer. We hebben nog andere hele leuke nummers gezien al vanaf vier uur. Uh, de 110 meter hoorde bijvoorbeeld met Greg uh, Dok, die werd vierde. Uh, eerste werd een uh, Cubaan, Daron Robles. Evenaring van de Wereldbestijd. tijd... ...van dit seizoen en een stadionrecord, dus dat is ook knap. En we hebben de 200 vrouwen net gehad met op de vierde plaats... Jamil Samuel, een Nederlandse. Maar nu dan die 100 meter, het allerlaatste evenement... ...met sterke lopers, veel Amerikanen natuurlijk... Jamie Samuels in uh, baan 1, Greg Pickering in baan 2, dat is een uh, Engelsman. Uh, Mario Forsyth in baan 3, dat is een Jamaikaan. En dan Chorendi Martina, jongen die van uh, Aruba komt, moest kiezen uh, op de Antillen. Gaat hij uitkomen voor de Antillen of voor Nederland? Hij heeft voor Nederland gekozen en daar mag Nederland blij mee zijn... want het is een enorm groot uh, talent, nog altijd geboren in 1984, 27 jaar jong... En uh, hij loopt in baan 4. Kim Collins, ex-wereldkampioen, loopt in baan 5. Richard Thompson, Van Trinidad en Tobago... Thompson eh, loopt in baan 6. Edwards, ik hoop dat we het trouwens allemaal redden voor het nieuws. Maar dat zal toch wel. Eh, in baan 7, dus Edwards. Calendar in baan 8, het is maar 10 seconden. Di Gregorio in baan 9, dat is een uh, snelle Italiaan. Maar wij gaan al onze ogen, voor zover je er zoveel hebt, richten op Giorendi Martina. 10-21 is de limiet die uh, Martina moet lopen om voor Nederland naar de uh, wereldkampioenschappen te gaan. Hij heeft al een keer 10-13 gelopen, dus, uh, of 10-18 gelopen, dat uh, mag allemaal geen probleem zijn... Hij behoort tot de allersnelsten ter wereld. En wat gaat het langzaam, dat voorstellen van uh, die negen lopers op de 100 meter. De speakers horen zichzelf heel erg graag. En wij zitten allemaal zo te wachten op die uh, lopers op de 100 meter. En uh, als ik het uh, niet haal, dan hoor ik het graag zo dadelijk in mijn oortje... als het nieuws uh, staat te springen. In baan 7 uh, wordt nu voorgesteld. Nee, ik denk niet dat we het gaan redden. Ik zei het al, er wordt zoveel gekletst hier op die baan... voordat uh, die heren moeten gaan lopen. En dan gaan we het net niet niet redden voor het nieuws van 7 uur. 10 voor 7 stond deze finale gepland. Maar met het geleuter erbij is het toch 7 uur geworden. En zult u vast heel snel horen hoe de 100 meter in Hengelo gaat aflopen. Oké, okay, dankjewel. En die houtkamp? Het is eigenlijk jammer dat we niet een verhaal hebben over mascottes... met zoveel sport de knuffels. Ja, misschien worden er wel knuffels gegooid naar... Er gaat er eindelijk iemand winnen, hè? In waarschijnlijk iets van 10 seconden. Goed. Of misschien onder de 10 seconden. Plots werd gemaakt door... Katinka Beer. Chris Baiema. Maartje Duin. Bente Hamel. Esma Linneman. Yes, Jennifer Patterson. Laura Stek, zij interviewde ook de jongetje aan het begin met de tijger. Jij ja, hier, Stijn. Step Visjager. Sharon de Vries. En Joost Wilgenhof. Techniek Bart Schultz. We zoeken nog nieuwe verhalen. Bent u bekneld geraakt in een bureaucratisch systeem? Kent u iemand die bijvoorbeeld door stomzinnige regeltjes opgesloten zit... en niet vrijkomt? Mail ons uw verhaal plots.vpro.nl En u kunt al onze verhalen terugvinden op onze website vpro.nl en daar kunt u ook, en dat vinden we heel leuk, reacties achterlaten. Kunt u ook gelijk lid worden van de Plots-podcast? Zo dadelijk. Bureau Buitenland met Pieter van der Wielen. En volgende week op deze tijd bizarre verhalen in Instituut Itzerda. En dan natuurlijk volgende maand een nieuwe Plots. Thema De Erfenis. Zondag 26 juni zet het in uw agenda. Bedankt voor het luisteren.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 He? Ik wil je niet al eens, hoor. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bij gazellen zeggen we altijd, ga lekker fietsen. Maar met een lange tocht langs elf meren voor de boeg is dat niet per se heel lekker. Daarom staan we vandaag met onze elektrische fietsen bij de meren rijwieltocht in Sneek. Doet u vandaag mee? Maak dan eens een spontane proefrit langs elf of nog veel meer meren.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 Holland Festival met de compositie Bridge, Dances of a Sense van Alexander Kneifel. Gecombineerd met onder andere een mis van Jacob Albrecht. Uitgevoerd door de Radio Philharmonie in de Nieuwe Kerk op 10 juni. Dances of a Sense. kaarten via hollandfestival.nl Dit is Radio 1.